8 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De omstreden moslimgeleerde Haytam al hadad wil morgen hoe dan ook naar Nederland komen... voor een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Bali. De Nederlandse regering onderzoekt nog... of er een verbod op de komst van Hadad kan komen. Een kamermeerderheid heeft daar gisteren om gevraagd. De sharia-geleerde zou eerst spreken op een symposium... van de Vrije Universiteit. Maar volgens de universiteit is er zoveel ophef... over de denkbeelden van Haddad... dat een academisch debat niet meer mogelijk is... De Bali heeft daarop aangeboden debat een plek te geven, op voorwaarde dat er ook echt gediscussieerd wordt tussen mensen met verschillende meningen. Al dat zegt dat hij een debat prima vindt. In het centrum van Amsterdam zijn voor het Europa League-duel Ajax-Manchester United 25 supporters opgepakt. Politie zegt dat het supporters zijn van beide clubs. Supportersgroepen daagden elkaar uit en toen er een opstootje ontstond, greep de politie in. Gisteravond werden er al 76 Ajax-supporters gearresteerd bij ongeregeldheden. Ze hebben allemaal een boete gekregen. Ook in Alkmaar, voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Anderlecht, was het onrustig...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 De 19 molens in Kinderdijk staan vanwege de dood van de man in de rouwstand. Daarbij staat een van de wieken net iets voorbij het laagste punt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en wat regen. Morgen overdag zwaar bewolkt en soms wat motregen bij een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. AWB-verkeersinformatie, geen files meer. Wel een bericht van de spoorwegen, want tussen Boksmeer en Kuik rijden geen treinen. Doorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Vier Nederlandse clubs in actie vanavond in de Europa League. Straks na 29 uit bij Boekarest en PSV uit bij Trapsonspoor. En nu de tweede helft van de andere twee Nederlandse clubs. AZ Anderlecht. AZ staat voor maar, maar, maar Jeroen, Het had zoveel meer kunnen zijn al, hè? Ja, zeker in de eerste helft heeft AZ heel wat kansen gehad. Twee minuten onderweg in de tweede helft. En zojuist de volgende grote kans gezien voor AZ. Maar Vrij aan de rechterkant gespeeld in het strafschopgebied. Benschop voor het doel, maar de voorzet van Maher was niet op maat. Maher de enige doelpunten maken tot nu toe. AZ moet wel oppassen, want het is veel beter. Maar dat dit niet het verhaal wordt van aan de ene kant heel veel kansen missen... en hem dan die ene aan de andere kant tegenkrijgen. We zijn net begonnen aan de tweede helft. 1-0 voor AZ. Tweede helft ook in Amsterdam. Ajax hield stand tegen Manchester United. Of moet ik het andersom zeggen, Ronald van der Geer? Nee, dat is misschien wel het uh, juiste weergave van uh, de gang van zaken in de arena. We zijn overigens nu twee minuten bezig in de tweede helft. En hier is uh, Young met de kans die hij geeft aan Jones. Maar uiteindelijk in het strafschroepgebied als die bal vanaf de linkerkant komt... Maar de rechtsback van de Manchester United over de bal heen. En is dit moment dus weg. Het kwam allemaal voort zijn Een corner die weer ontstond na de eerste kans van de tweede helft voor Nani. Weggestuurd aan de rechterkant. Aardig schot door Vermeer over de lat getikt. Nee, het is zo dat Ajax veel balbezit heeft, maar ja, je bent toch geneigd te zeggen: Manchester United speelt met de handrem erop, wil slechts gedoseerd aanvallen en versnellen en laat Ajax wel wat spartelen. Nou ja, je kunt met dat uh, sparten er wel wat bereiken. Dat is wel gebleken in uh, de eerste helft wat schoten van afstand. En misschien eens een keer wat, uh, wat, uh, wat, ja, wat volwassener reageerde als je in de buurt van het strasopgebied van Manchester United komt. Dan kan je misschien als Ajax zijnde nog wat halen in elk geval uit deze thuiswedstrijd. Manchester United heeft de bal met uh, Rooney. Maar die verspeelt hem. Aan Aysati, die heeft hem op zijn beurt weer verspeelt. Aan Garrick. Garrick Rooney, linkerkant schras Goede ingreep van uh, Toby Alderwereld. En dan kan Ajax, de centrale verdediger, de Belgen al de wereld uitverdedigen. Maar die geeft hem dan weer zo in de voeten van Fabio. Zo stapelen de fouten zich op aan het begin van deze tweede helft. Die inmiddels drie minuten oud is. De stand is ongewijzigd. Nog altijd 0-0 hier. Hier is het 1-0 in Alkmaar in de 49e minuut. 1-0 voor AZ door een goal van Mahert. Het is de vijfde keer dat AZ tegen een Belgische tegenstander speelt Europees. En ik denk dat dit de beste keer is. Want... Er werd maar één keer gewonnen. Dat was in 81 tegen Lokeren. Toen 2-0 door de doelpunten van Tol en Wetzel. Weet u nog wel. Maar AZ speelt op dit moment echt uh, Andel echt uh, helemaal van de mat. En ook nu bijna weer een kans voor Berens. Maar die komt er dan net niet doorheen. Bovendien is de vlag omhoog voor het buitenspel. De laatste twee keer dat AZ tegen een Belgische opponent speelde. Was in de Champions League. Niet zo heel lang geleden. Twee keer 1-1 tegen Standaar. En toen scoorde die doelman nog in uh, België in de laatste minuut. Nou, die doelman uh, die moet er misschien straks ook nog aan te pas komen... Van Handel echt wil het hier in de slotfase nog wat van weg halen want op dit moment is het eenrichtingsverkeer ook in de tweede helft AZ valt aan en Anderlecht verdedigt ingooi voor AZ. Een meter of vier van de hoekvlag af aan de linkerkant van het veld. Pauls heeft de bal in de handen. En wacht even op beweging. Van wie gaat dat dan komen? Van Holmen. Ja, die heeft zich aangeboden. En tikt hem terug op zijn maatje het hele seizoen al. Aan de linkerkant Pauls. Pauls op avontuur. Niemand die hem afstopt. En als Martens de bal dan in één keer kaatst op Holmen. Dan schrikt Holmen daar kennelijk van. Ja, Holmen is... Natuurlijk iemand die veel energie levert en uh, veel kwaliteiten heeft. Maar de laatste weken komt het er lang niet altijd uit. En als het dan voetbal niet altijd mee zit, heeft hij in ieder geval nog uh, de power en de energie om dat te compenseren met werklust. En dat is uh, verbekennende de trainer van AZ ook heel wat waard. Nu weer Holmen aan de bal. Weer een paas die mislukt tegen Biglia. En tot uh, twee keer toe zit Biglia ertussen en mag AZ opnieuw gaan ingooien. Het is uh, eentonig, maar eentonig prima. Want AZ staat voor en AZ gaat op jacht naar de 2-0. Het wacht is nog altijd op Ajax Ronald. Nog altijd misschien Boelikin na 50 minuten. Hij heeft balbezit, 0-0 stand. Boelikin de man die nota bene nog deze zomer bezit was van Anderlecht. Ploeg die nu dus tegenstander is van AZ. Inmiddels speelt hij in het rood-wit van Ajax tegen Manchester United. En hij was net weg hoor aan de linkerkant. Nu een voorzitter overigens van Anita die over de achterlijn gaat. Hij was weg in het schasselgebied van Manchester United. Maar schoot wellicht wat te gehaast. Hij schoot hem ook ver naast de goal van Manchester United. Maar ja, het geeft wel aan. Dat Ajax nog altijd zich zo met enige regelmaat mag melden in de buurt van de Gea. Zonder nou dat die keeper in de tweede helft nog echt in gevaar is gekomen. Dat is in de eerste helft met name gebeurd. En dan het schot van de Jong. Dat mogen we dan misschien als grootste kans van Ajax-kenmerken. Waar hij toch gestrekt naar de hoek moest om deze poging van de middenvelder van Ajax onschadelijk te maken. Balbezit nu weer voor Manchester United. Jones Rooney, 10 meter voor het schapsgroepgebied. vindt Hernandez draait weg. Hernandez ingreep van Meer. Prima. Ja, hij draait makkelijk weg bij Nanita en komt zo oog in oog met de keeper van Ajax. Maar die uh, duikt er uh, dan voor. En dan is uh, Vermeer winnaar op het, uh, in het 1-op-1-duel met uh, de Mexicaanse spits van Manchester United. En blijft het dus 0-0. Komt er zowel een uh, gele kaart aan voor een uh, Ajax-ziet. Nou, dat hoort u straks van mij wie dat is. Ik denk dat het uh, de Jong gaat worden. Nee, Fabio krijgt een gele kaart voor een overtreding op de Jong. Zo is het verhaal. En dan kunnen we met een gerust hart naar Alkmaar, Want dan is alles weer duidelijk. De sports van AZ werden gerust hard naar deze wedstrijd kijken en ook naar deze aanval van Anderlecht kijken. Omdat de vlag omhoog gaat voor buitenspel van Bokani die toch op een eiland staat voorin. Dan staat hij doorgaans altijd als diepte spits, Maar dan wordt hij nog wel eens aangespeeld en wordt er nog wel eens gecombineerd. Nu moet hij toch geleidzaam toezien hoe AZ de andere kant op speelt. En hij amper aan de bal komt. Ook nu is het zit voor Maher. Die komt dan de schacht tegen. De schacht, hoor ik u denken, die stond er in de eerste helft toch niet in. Nee, dat klopt. Die is er zojuist ingekomen voor Savary. De linksback die werd dol gespeeld door Berens. En bovendien... Ook geblesseerd is geraakt. Dat is dan de enige wissel aan de kant van Anderlecht in de rust. En daarmee is er een bekende ingekomen voor Martens. Omdat de schacht de enige is waarbij Martens in de selectie speelde toen hij nog bij Anderlecht zat. Martens vanaf zijn achtste in de opleiding van Anderlecht gezeten. En daar weggegaan in het seizoen 2003-2004 naar RKC. En nu dus uh, goed spelend in Alkmaar. Biglia, de aanvoerder. Op het middenveld speelt de bal naar de rechterkant. Waar uh, de bal even rondgaat bij Anderlecht. Gile laat hem uh, naar het midden gaan. Waar Wasilewski op een merkwaardige manier omvalt. En probeert zijn medespeler in de voeten terug aan te spelen. Maar dat mislukt volledig. Wasil staat erachter op zijn shirt. Omdat Wasilewski wat lang is. Om te drukken, dat kost veel letters als je supporter bent en je bent fan van hem. En dus hebben ze gekozen voor Wazil. Wazil heeft het niet goed gedaan, heeft de bal ingeleverd. En AZ laat hem even rustig rondgaan achterin. 54ste minuut, 1-0 door die goal van Maher na 35 minuten. Bijna 53 minuten in de Amsterdam Arena, 0-0. Vangbal Vermeer op een corner van Jong vanaf de linkerkant. Wel weer een gevaarlijk moment van Manchester United. Met een voorzet vanaf de rechterkant die uiteindelijk... Door Vermeer onschadelijk kon worden gemaakt. De bal kwam namelijk voor, kwam op het hoofd van Alderwereld terecht... ...die hem richting zijn eigen goal kopte. En toen moest Vermeer echt gestrekt naar de hoek om ook die poging onschadelijk te maken. De corner levert vervolgens niks op. Nu een gele kaart voor Siem de Jong, die een overtreding maakt op het middenveld. Op een speler van Manchester United, dat is de linker middenvelder, Esli Young... Die de bal, ja het is een knullig moment van Kenneth Vermeer. Die speelt hem namelijk het veld in. En dan denkt de Jong ik kan er wel bij. Maar Jan zit er bijna voor. En dan maakt de Jong in al zijn ijver maar een overtreding. betekent wel dat Ajax nu terug moet plooien richting de eigen 16 meter. En dat er een vrije trap overblijft voor Manchester United. Rooney heeft de bal inmiddels breed gespeeld naar Garrick. Weer krijgt hij hem terug en dan kan die Fabio aanspelen. Aan de linkerkant in die hoek ook Cleverly. Cleverly aan die linkerhoek draait weer eens wat naar binnen. Gaat ook wat stapjes terug. Wordt opgejaagd door Anita. Krijgt de bal bij Young. Dan zou United kunnen verplaatsen naar Jones. Bijvoorbeeld aan de rechterkant. Garrick kijkt er even naar maar overweegt dan toch om het maar niet te doen. Speelt Young aan. Die wordt opgejaagd door Eus Dan terug weer naar um, Garrick. Garrick speelt kort voor zijn centrale verdedigers. En speelt uiteindelijk Eindelijk keurig de andere centrale verdediger Evans aan. Evans met wat uh, stapjes voorwaarts vindt Fabio de linksachter mee opgekomen. Cleverly, goede steekbal in het uh, en Hernandez draait daar uh, weg bij directe tegenstander Alderwereld. En zo laat Manchester United op hoog tempo de bal rondgaan tot dit moment. Want Ajax zit ertussen via Siem de Jong. De man die dus net een gele kaart kreeg, maar Siem de Jong heeft weer in de ogen van de Italiaanse scheidsrechter Rocky een uh, overtreding begaan. Al de wereld heeft erover geklaagd tegen de Italiaan. Nou, dan uh, gaat uh, al de wereld ook nog even wat vermanende woorden krijgen. Maar wel een uh, vrije trap dus voor Manchester United. Dat gebeurt een meter of tien bij, vanuit Ajax te zien, de rechterpunt van het gebied weg. Twee mensen erachter. Nou, Fabio staat daar dan ook nog in de buurt, maar die mag alleen toekijken. Nani wil dat wel gaan doen. En ook uh, Ashley Young uh, overlegt nu met de Portugees hoe te handelen. In de wetenschap dat de centrale verdedigers niet allebei mee zijn. Want Ferdinand blijft overigens achter. Het woord Young die de bal gaat trappen richting de penalty stip, Wordt die weggekopt door wereld Opgevangen door Cleverly teruggebracht. En dan is linkerkant gebied. Wil schieten, schiet tegen de jong aan. En weer een corner voor Manchester United. Je zou kunnen zeggen dat United in de eerste 10 minuten... na rust gevaarlijker is dan in de 45 minuten... voordat er thee is gedronken in de Amsterdam Arena. 48.068 mensen. Het kan er inmiddels eentje minder zijn die van deur naar huis is gegaan... ...maar er komt nog wel een corner aan voor Manchester United... ...vanaf de linkerkant, te nemen door Ashley Young... ...26 jaar, hij kijkt, legt de bal bij de eerste paal... ...zit voor meerderhalf aan... ...maar krijgt dan toch een vuistje ertegen tegenaan... ...waardoor Eriksen de bal uit eigen schapsgroepgebied... ...kan wegwerken, maar voortzetting bij Ajax is er niet... ...want hij trapt hem over de zijlijn... ...de druk van United neemt toe... Na 56 minuten is dat in de Amsterdam Arena bij een 0-0 stand de conclusie. 57ste minuut in Alkmaar staat AZ nog altijd 1-0 voor. Als je vooraf de cijfers van Anderlecht bekijkt 17 overwinningen in de Belgische competitie. En alles gewonnen in de groepsfase van de Europa League. Dan verwacht je toch veel meer van deze koploper uit België. Maar er komt maar weinig uit. Dat is ook het werk van AZ dat afjaagt en afjaagt. De Belgen geen millimeter geeft al 57 minuten niet je kan jou afvragen hoe lang AZ dat kan volhouden. Maar goed, wat bekend is van de ploeg van Verbeek. En dat komt voornamelijk door Verbeek die ze iedere keer maar weer dat krachthonk in stopt. Dat AZ zo ontzettend fit is. En ik denk dat AZ dit nog voorlopig wel gaat volhouden. En ook Anderlecht zal toch wel een keer moe gaan worden. Want het knokken tegen een achterstand en het voortdurend achter een bal aanholen, Want dat doet de ploeg uit Brussel op dit moment. kost ook kracht. En dan word je op een gegeven moment ook moe van als Proto gaat trappen aan de rechterkant van zijn eigen strafschopgebied. De doelman van Anderlecht die doet dat ver, waar Fernando kan verlengen. Jovanovic het duel aangaat met Marcellus Marcellus pakt wat vast, dat vindt Meijer allemaal prima. De Duitse scheidsrechter, die over al een keer eerder floot hier in Alkmaar. Een aantal jaar geleden, die zal nu denken, hé hey, wat is dat stadion van AZ veranderd. Dat klopt, dat was toen in de Alkmaar de hout tegen Betis. Nu dus vandaag voor de tweede keer in Alkmaar in het, ja voor hem dus, nieuwe stadion ...van de Alkmaarders, dat goed gevuld is en sfeervol is. En dat komt allemaal door die 1-0 voorsprong van Maher. Zijn voet afgekomen in de 35ste minuut. Het wacht is op doelpunten in de Amsterdam Arena. Dan wachten we met z'n allen op. Het is nog 0-0 na 58 minuten. Maar het lijkt erop dat Manchester United in de rust van Ferguson te horen heeft gekregen... ...ja, het is allemaal wel leuk, die berusting. En we maken het thuis af, maar probeer hier een goal te maken. Want het elftal heeft toch echt wel wat meer druk naar voren. Jaagt Ajax veel meer af als het in de laatste linie balbezit heeft. En zo komt Manchester United meer aan voetballen toe. En is er toch echt veel meer dreiging van de nummer 2 van Engeland... dan van de nummer 6 uit Nederland. Ajax moet dus leidzaam toezien hoe het in de tweede helft... niet meer de bovenliggende partij is. Ferdinand met het balbezit namens Manchester United. bal gaat naar Evans, kan nog verder naar de rechterkant. Daar waar Phil Jones al staat te wachten. Moet lang wachten, krijgt nu uiteindelijk de bal. Komt dan van rechts naar binnen. Versneld, wordt achtervolgd door Soleimani... maar krijgt hem bij Rooney in de as van het veld. Snel verplaatsen naar Young. Linker punt straks op het gebied. Young, daar komt... Want Fabio, Fabio Achterlijn wil de bal terugleggen. Al de wereld over de Achterlijn. En dus weer een corner voor Manchester United in de 59e minuut. Ja, je zou kunnen zeggen, het wordt uh, afwachten wanneer de ploeg van Alex Ferguson gaat, uh, gaat scoren. Ajax gaat zo een nieuwe man binnenbrengen, dat is Ricardo van Rijn. Dus toch een nieuwe verdediger in de achterste lijn bij Ajax. Eerst nog maar even die corner van Jan Vermeer. Ja, ja, die willen wel wegkopen, maar er zit een verdediger tussen. Dat is de Jong die die bal wegkopt. Dat is communicatiestoornisje achterin bij Ajax. Kun je in deze fase niet hebben. Nani pakt op, rechterkant schafst op gebied. Bal gaat dan alles, iedereen voorbij. Linkerkant, Jan, Jan schiet en Jan scoort. Daar is hij dan toch de goal van Manchester United. Het zat er al een tijdje aan te komen. Ajax mocht naar harte voetballen in de eerste helft. Maar in de tweede helft staat het elftal van Ferguson dat niet meer toe. Is er veel meer druk. Van de Engelse kampioen en kon het doelpunt eigenlijk niet uitblijven. Het doelpunt wordt uiteindelijk gemaakt door Ashley Young. Nadat eerst nog een voorzet van Nani vanaf de rechterkant door alles en iedereen wordt gemist. Dan pakt die linker middenvelder de bal op. Kapt hem nog even voor zijn rechterbeen. Ziet heel veel spelers en voor meer voor hem staan. Maar schiet de bal zeer beheerst in de goal. En zo komt Manchester United via Ashley Young dus op een 1-0 voorsprong in deze wedstrijd tegen Ajax. Pulikin gaat eraf. En van Rijn komt in het elftal bij Ajax. Dat zal wat omzettingen teweeg. Brengen. Nou, Welke dat zijn, dat hoort u zo meteen. Het is het allemaal net niet bij AZ na een uur. Als Holmen het strafschroepgebied impenetreert vanaf de linkerkant. Hard voorgeeft of was het een schot. In ieder geval levert het uiteindelijk niets op. Omdat Benschop een meter tekort komt. En daarvoor hebben we ook al een combinatie gezien tussen Paulsen en Martens. Martens die daarna niet goed kan uithalen. Poulsen echt een van de beste aan de kant van AZ. Want die loopt ze allemaal voorbij. Die van Anderlecht. Aan zijn flank ook nog uh, een penalty situatie, wel of niet gezien. Ik uh, was er absoluut geen een hoor. Maar die gedachten van toen Balkani even in de mangel ging. Bij viergever en zander, Maar dat ging allemaal reglementair. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Maar natuurlijk dat hele vak vol Anderlecht supporters. 850 in totaal. Graag wilde dat de bal op de stip ging. Gaf de scheidsrechter terecht niet thuis. een wissel gezien bij Anderlecht. El Artista, Mathias Suarez, 23-jarige Argentijn. De man aan de kant van Anderlecht is erin gekomen. Kon niet starten, want hij is de hele week ziek geweest. Zeven goals in de Europa League, tien in de competitie. Hij is de spelmaker. De ster bij Anderlecht dit seizoen samen met Bokani. Eens kijken wat hij nog kan in het laatste half uur van deze wedstrijd. Als hij zet gewoon rustig doorgaat met aanvallen. En Proto zijn doel uit moet komen om de bal op te pakken. Die Suarez, dat is een verhaal hoor. Vier seizoenen geleden overgekomen van een Argentijnse tweede klasse voor 1,2 miljoen. En daar gaat Anderlecht als die man zijn vorm doortrekt straks nog een geld aan verdienen. Dat wil je niet weten. Maar voorlopig zit hij nog op zijn plek in Brussel. En moet hij hier als reddende engel in Alkmaar gaan optreden voor Anderlecht. Dat... Nou, ondermaats presteert vanavond. Dat kan je rustig zeggen. Anderlecht dat nu wel de bal heeft en nog altijd leeft in deze wedstrijd. Omdat het verschil maar één is Maar AZ wel 3-4-0 voor had kunnen staan als het de kansen beter had benut. Wasilewski probeert er langs te komen bij Holmen. Dat lukt niet. En zo krijgt AZ alweer een ingooi. AZ moet blijven oppassen. Maar is het nog altijd beter. Het staat 1-0 voor naar ruimen uur. Hij nou, staat 1-0 achter in de Amsterdam Arena met nu Ricardo van Rijn in het elftal bij de Amsterdammers als rechtsachter. Anita speelt op het middenveld, de Jong in de spits en zo wil de Boer dus de wedstrijd gaan volmaken. Balbezit weer voor Manchester United, voorzet Jones vanaf de rechterkant weggewerkt door Fortonge. Uiteindelijk kan de Jong de bal niet oppakken zo rond de middenlijn en heeft United de bal weer te pakken. En ook Sir Alex Ferguson heeft ingegrepen 37 jaar, maar hij is er wel weer bij. Hij stopte met voetballen, maar na de winterstop is hij teruggeroepen vanaf zijn pensioen. En startte hier dus niet in de basis, maar speelt nu wel in de tweede helft mee tegen Ajax. Hij de enige van Manchester United die ooit namens de Engelse club in de UEFA Cup speelde. Dat was in 1995, laatste keer ook dat United in dit toernooi actief was. Toen het overigens in de eerste ronde verloor van Rotter Volkerrad uit Rusland. Dit voor de, voor de meeschrijvers. Daarna is het een stuk beter gegaan met Manchester United. Heeft Ajax nog wat kunnen laten zien? Nou, één keer. Een schot van Eusbilits dat maar net over de lat ging. Zo heeft Ajax zich in elk geval nog wel op vijandelijke helft gemeld. SD Jong. Maakt de bal vrij op eigen helft nog. 10 meter voor de middenlijn. Krijgt een tik te verwerken van Aysati. Fluitsignaal van Rocky. Vrije trap. Rocky zegt maar even tegen Aysati. Doe maar uh, rustig aan jongen. En dan kan United de vrije trap gaan nemen. Maar niet voordat Dico Koppers naar de kant is gegaan. Hij wordt eruit gehaald. En de terugkeer is daar na vijf maanden blessureleed van Nicolas uh, Boylussen. Hij dus, of Nicolai Boylussen is het, de 19-jarige Deen. Die geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen PSV veel tegenslag kende in zijn herstel, maar hij is er nu bij als linksachter in het restant van deze wedstrijd. Eigenlijk is op een 1-0 achterstand door de goal van Ashley Young na 63 minuten. Wat uh, gaat AZ doen? Gaat het straks Hink op twee gedachten als het nog lang 1-0 voor blijft staan? Want dat is de stand na 64 minuten in Alkmaar. 1-0 is natuurlijk een prima uitgangssituatie. Of gaat het toch voor die tweede om nog comfortabeler te zitten? Straks voor de return in Brussel. Waarom is 1-0 goed Europees gezien? Omdat je behoorlijk goed zit als je in die uitwedstrijd een doelpunt weet te maken. Een uitwedstrijd waarin Anderlecht dus nog niet heeft weten te scoren. En die doelpunten gaan straks dubbel optellen. AZ heeft de bal aan de linkerkant met uh, Holmen. Het is wat uh, duwen en trekken, maar de scheidsrechter uh, laat het in eerste instantie doorgaan en maakt daarna zijn excuses omdat hij wat laat fluit. Dat doet hij dan in het voordeel van AZ na een overtreding van Gillet. Die daar weer over klaagt, omdat hij vindt dat Holmen vasthield. Daar valt wat voor te zeggen, het kwam van beide kanten... ...maar de scheidsrechter heeft het voordeel gegeven aan de Alkmaarders... ...die de vrije trap hebben genomen naar achter... ...waar nu Zander de aanvoerder, gaat opbouwen samen met viergever, viergever die het ook uitstekend doet. Ik zal bijna vergeten dat hij ook nog maar 22 jaar is. De centrale man komt op en speelt Pauls aan. Pauls op de middellijn aan de linkerkant van het veld. Waar is de ruimte? De ruimte vindt hij bij Maher. Maher op zijn beurt weer terug naar Zander. AZ lokt Anderlecht nu een beetje uit de tent. En probeert op die manier ervoor te zorgen dat er wat ruimte ontstaat. Een paar meter verderop op het terrein. Daar is Martens. Die wordt aangespeeld. En daar vindt Martens nu ook de ruimte bij Maher. Maher naar de rechterkant waar Marcellus... Wat uh, meters kan pakken, Jovanovic verdedigt maar half als Berens wordt aangespeeld. Berens heeft de hulp van Elm, Elm ziet dat Berens doorgelopen is, maar speelt op de rand van de 16 Martens aan. Martens probeert in één keer door te spelen op Benschop, maar die staat buitenspel aardig geprobeerd. Maar er komt niets uit, 25 minuten nog 1-0. In Alkmaar nog altijd door die goal van Mahert. 26 minuten heeft Ajax nog om een doelpunt te maken in de eigen arena tegen Manchester United. Dat staat met 1-0 achter. De doelpunt viel na een uur. Asley Young maakte hem, de linker middenvelder van Manchester United. Dat nu nog meer volgens de, mode, de modus controle speelt dan voor die goal. Het was in de eerste helft duidelijk. De handrem erop. Laat Ajax maar komen. Ajax kon eigenlijk nauwelijks gevaarlijk worden. En United wilde vooral reageren. Het heeft eigenlijk tien minuten na rust gas gegeven. En nou iets langer. Het resulteerde uiteindelijk in die goal van Young. En nu is het weer gewoon overleven. Rustig rondspelen. En vooral geen schade oplopen in deze wedstrijd. Het voordeel van United is dat de focus volledig op dit duel tegen Ajax kan. Want het komend weekend is men vrij. Geen verplichtingen in Engeland omdat men uitgeschakeld is voor de FA Cup. En dus kan er gewoon lekker uit. ...uitgerust worden en volgende week treft Ajax weer een fit Manchester United. Ajax moet overigens dit weekend wel gewoon aan de bak. Balbezit voor Vermeer naar Anita, die nu op het middenveld speelt. Wordt opgejaagd door de spelers van Manchester United. Scholes gaat ook opjagen op Van Rijn, maar Ajax komt er wel uit. Zij het met hangen en wurgen, maar uiteindelijk wel. Eusbilic, Eriksen rond de middenlijn. De jongen is aan aanspeelbaar, Eusbilic ook kort naar Eriksen. Eriksen draait weg van Garrick en opent goed naar Boyles aan de linkerkant. Halverwege de helft van Manchester United. Daar is ook... Ook Sulemani in de buurt van het gebied. Bal gaat terug naar de as. Daar is Eriksen, wil schieten, moet langs Kols. Dat lukt. Eriksen nog altijd. Geeft de bal dan mee aan Usbilic. Maar die is dan te onhandig in zijn beweging. En te, ja, te druistig in zijn aanname. Dat hij de bal eigenlijk verliest. En United makkelijk kan uitverdedigen. Overigens wel weer de bal inlevert bij Ajax. 24 minuten nog in de Amsterdam Arena. Ajax 0, United 1. Treurige gezichten in het vak van de Anderlecht supporters. Die veel successen gewend zijn dit seizoen. Maar vanavond komt het er nog niet uit. Of nu Bokani. Misschien dat hij iets in zijn mars heeft. Maar niets lukt aanvallend gezien bij Anderlecht. Dat het nu zo langzamerhand wel moet gaan proberen. Als het gaat om een slotoffensief. Wil het hier in Alkmaar nog iets neerzetten. De bal over de zijlijn. Dus deze voorzet hoeft allemaal niet verder. Een voorzet die overigens van de schacht ook nog achter het doel van Esteban belandt. En Esteban zal toch denken... ja. Ik hoef mijn keepers er nu nauwelijks in de was te gooien na afloop. Ja, dan alleen om de zweetlucht eruit te gooien. Want vies is dat er nu niet geworden. Hij heeft uh, misschien één keer moeten duiken naar de hoek. Maar uh, deed dat toen zo rustig dat dat uh, shirt, wat overigens toch al groen is, helemaal niet vies is geworden. De balbezit vooral voor echt achterin. Met uh, t de senegalees die 1'92 is. En zijn maatje achterin is 1'93. Maar die twee sterke... ...hebben tot nu toe erg veel last van de bewegelijke mensen die meekomen voor hem bij AZ. Bijvoorbeeld Maher, dat leverde die ene goal op. En aan de andere kant stoppen ze Benschop wel goed af... ...want voortdurend zijn er steekballen vanaf het midden van Martens en Elm... ...waar Benschop dan weer net niet bij kan. Benschop die wel ijverig is en veel loopt en veel werkt. Daar komt AZ weer met Holmen na een goed overstapje van Martens op de as van het veld. Holmen, binnendoor komt Berens, maar dat durft Holmen niet aan. Hij kiest dan nog voor de rechterkant Maar Maher schiet... ...en de redding van Proto, rebound, Niet zijn de hand... Berens, die uh, daar een tegenstander tegenkwam en daardoor niet kon intikken. Een strafschop. Daar wil Meijer niets van weten. De scheidsrechter en dat is terecht. Maar wat een goede aanval van AZ met dat schot van Maher. En de redding van Proto-magazijn. Die moest zich volledig strekken om de bal uit de hoek te tikken. Anderleg nu aan de andere kant. ...heeft het even de ruimte, maar tot nu toe heeft het daar nog weinig gebruik van gemaakt. Soares, de invaller, ook nog niet gezien. Krijgt nu wel een doel van Paulsen en dat levert Andel echt dan een vrije trap op. Daar moet je voor oppassen, zo rond het 16 meter gebied. Want dan komen de koppers van achteruit mee. En een van die koppers is dus Juhas, de 28-jarige Hongaar. Zoals gezegd, die is 1 meter 93. En voor dat soort lange mensen moet je in de lucht oppassen, want AZ... Heeft wel goede koppers, maar heeft niet zo heel veel lengte. Biglia achter de bal. De Argentijnse aanvoerder, de middenvelder, die met rechts gaat inswingen. Als alles en iedereen mee terug is, behalve Holman bij AZ. Hommen die de eenmansmuur vormt. Opletten geblazen in de 70ste minuut als Anderlecht deze vrije trap het strafschroepgebied in gaat gooien. Esteban blijft staan, moet wel staan. Er wordt gekopt en die bal gaat dan maar net over de lat. Dat is dan toch een goede kans voor uh, Anderlecht. En dat moet dan komen uit een stilstaand moment. Dat is veelzeggend. De eerste echte kans voor Anderlecht is dan daar in deze wedstrijd. De kopbal van Juhas zoals gezegd. Hij is gevaarlijk mee opgekomen, maar kopt over. Het blijft 1-0 met nog 20 minuten. 25 meter van de goal. Nou laat het iets verder zijn. Ligt de bal van de goal van Manchester United na 70 minuten. Jones met een overtreding op Soleimani. Vrij trap voor Ajax met Eriksen. Lepelt de bal richting de penalty stip. Daar staat wel voor Tongen. Ja, dat had men bij Manchester United wel gezien. Dat de aanvoerder was mee opgekomen. En dus uh, is het uh, gevaar weg. Als Fernandes die bal wegkopt. John kan uh, Rooney in twee keer proberen Nani weg te sturen. Eerste keer zit daar Eriksen nog tussen. Tweede keer voorkomt Anita dat de Portugees gevaarlijk kan worden. En neemt Ajax het balbezit weer over. Via Eriksen. Eusbili staat te vragen. Maar doet dat op een onhandige plek. Krijgt uiteindelijk de bal van Ajax. Die achter zich gespeeld. En dan neemt uh, Rooney over. In de middencirkel. Daar is hij nu overigens uit. Geeft een bal op Jones. Die wordt gepakt door Vertongen. Althans, dat wil Jones Rocky doen geloven, de scheidsrechter. Maar die de, de aan zegt, nee hoor, niks aan de hand. Jij duikelt lekker, maar we gaan gewoon door met voetballen. En Van Rijn heeft nu gewoon de bal namens Ajax. Daar ontsnapt. Ajax dus aan een vrije trap. Op een, uh, op een plek die voor United best aantrekkelijk zou kunnen zijn. En aan een gele kaart voor Jan Vertongen. Ik denk uiteindelijk dat Rocky ongelijk had. En dat hij uh, wel degelijk werd gepakt. Die speler van uh, Manchester United. Nu kan Ajax door met uh, Eriksen, met Eus -Bilic. Het gebeurt allemaal een meter of 3-4 over de middenlijn. Als Eriksen opent naar Boyle aan de linkerkant vervangen dus van uh, Koppers. Die overigens bij de goal van uh, Jong wel de fout in ging. Want Nani mocht voorzetten. Maar dat was na een, een foutpaas uh, van hem. Balbezet weer voor Ajax. Uh, Aystaat, die speelt in de as naar de Jong. Die moet het afleggen tegen Garrick. Dan Skulls, Dan Jones. En dan is uh, United er weer uit. En het balbezit is uh, voor Jong. Even uitgeweken nu naar de rechterkant. Gaat daar lopen met de bal door Sim de Jong voet was gezet door de Ajax middenvelder. Nu spits. Maar dat betekent wel dat uh, United mag gaan ingooien. Dat gaat Phil Jones doen. Halverwege de helft van de Amsterdammers. En neemt daar logischerwijs alle tijd voor. Gooit op het hoofd van uh, Garrick. Dan gaat de bal weer terug naar die rechterkant. Naar Jones via Scolls En dan probeert Ajax ertussen te zitten met Erikse. Maar het blijft bij je proberen. Want Hernandez neemt het balbezit over. Een combinatie van United wordt dan doorzien door Anita. Dan zou Ajax er even uit kunnen. Maar eigenlijk heeft Manchester United niet heel veel te vrezen van de Amsterdammers vanavond. Na, nou, 71 minuten en een beetje is het. Nog altijd die 1-0 voorsprong voor Manchester United. Amsterdam. Maar de Nederlandse club en Alkmaar staat wel voor Jeroen. Met 1-0 in de 73ste minuut. Maar het is en blijft altijd oppassen de laatste twee keer. Ik had het eerder vanavond al over dat AZ tegen een Belgische tegenstander speelde. Een paar seizoenen terug tegen Standaar was het ook beter. Maar kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En dus... Moet de ploeg van Verbeek uitkijken dat het niet tegen die ene treffer gaat oplopen. Want dat zou de zaken zo verschrikkelijk anders maken. En dus uh, is Verbeek ook nu gaan staan. Hij staat de hele wedstrijd overigens al, maar is een paar passen naar voren gaan staan aan de zijlijn en schreeuwt zijn mannen toe. Echt waar, roept ze toe, moedigt ze aan om eh, nog een keer alles te geven daarvoor in. Misschien op zoek te gaan naar de volgende treffer, maar in ieder geval om die voorsprong vast te houden. Eltedoor stuurt hij nu ook weg in de warming-up, omdat Benschop een beetje leeg lijkt voorin. Het is een periode waarin Anderlecht wat meer balbezit heeft, zonder dat het nou daadwerkelijk iets creëert. Een bezorgde blik bij Verbeek levert dat op, maar hij kan over het algemeen na 73 minuten nog zeer tevreden zijn over de prestatie van zijn ploeg. Verre Trap van Proto. De doelman naar Mokani. Die verlengt. Is daar Suarez? Nee, die kan er niet bij. Omdat Paulsen weghaalt. Maar opgevangen door Biglia op de middenlijn. En als Wasilewski dan een verschrikkelijke paas geeft naar de rechterkant. Kan AZ opnieuw gaan ingooien. Wasilewski. U kent hem misschien nog van een aantal seizoenen terug in 2009. De man die toen die open beenbreuk opliep in duel met Wietzel. Die inmiddels speelt bij Benfica. Een uh, moment waar hij niet graag aan herinnerd wil worden. Maar gelukkig uh, speelt hij nu alweer lang en lang. En doet dat goed bij Anderlecht op die linksbackpositie Anderlecht dat aanvalt. En uh, misschien wel kansen krijgt via Jovanovic nu aan de linkerkant van het veld. Hij wordt teruggedrongen door Marcellus. Maar Jovanovic blijft nog wel aan de bal. Kan hij hem inswingen of gaat hij de combinatie aan? Hij probeert het laatste te doen. En het is echt nu even Anderlecht dat de aanval opzoekt. Met aan de linkerkant het balbezit voor Biglia. Biglia. Ja, waar kan hij naartoe? Hij doet het helemaal terug. Durft kennelijk geen risico te nemen. Dus Juhas. En dan gaat het van achteruit opnieuw beginnen via Tee. De Senegalese die wat passen neemt. En zo de veldhelft van AZ betreedt. Was, betreed, Wasilewski die inlevert. Onder druk van Holmen. Wasilewski die uh, nu tot twee keer toe gemakkelijk inlevert. Maar AZ doet dat dan vervolgens ook weer. Het is een beetje een status quo nu. Met nog een kwartier. Kan nog altijd alle kanten opgaan gezien de minime marge. Maar het zou onverdiend zijn als Andel Echt hier tot een doelpunt zou komen in Alkmaar. Trekker Eriks in de spotlights in Amsterdam. Terwijl Manchester United nog altijd meteen al voorstaat na 74 minuten tegen Ajax. Uitbraak van Ajax. Counter echte. Van de Amsterdammers nadat het een aanval van Manchester United vlakbij eigen strafschopgebied onderbrak. Een aanval over veel schrijven. Eriksen weggestuurd liep daar met Phil Jones in zijn buurt. Jones durfde niet in te grijpen. Dus kon Eriksen een heel end komen. En uiteindelijk drie, vier meter voor het strafschopgebied bestoten deed te de schieten. Op de vuisten van de Gea. Daarna is het weer een keer gevaarlijk. Cornertje veroverd. En die corner werd kort genomen door Eus op Eriks. En Eriksen met een bal ver voorlangs de goal van Manchester United. Zo is het toch Eriksen die een beetje opstaat in deze fase. En in elk geval zich laat zien in dat duel tegen Manchester United. Nu bal zit voor Scholes. Vijf, zes meter over de middenlijn. Kijkt, draait om zijn as. Paast weer naar de rechterkant. Heeft volgens mij nog geen foute paas gegeven. En anders gevonden gaat richting de achterlijn. Lage voorzet. Uit het doelgebied weggewerkt door al de wereld. Terwijl ten koste van een ingooi. Maar dan is er even weer wat lucht achterin bij Ajax. Als Jones gaat ingooien, de rechtsachter doet hij kort op Hernandez. Krijgt de bal dan weer terug, tenminste dat is de bedoeling. Maar de bal gaat langs Phil Jones, de 19-jarige Engelse verdediger. En dus mag Ajax via een andere jongeling Boyles er gaan ingooien. De Deense verdediger, maar er komt eerst nog een wissel aan bij Manchester United. Welbeck komt in het veld en doepentemaker Jan gaat eruit. 1-0 voor United. Ook een wissel in Alkmaar, waar het bord met nummer 35 omhoog gaat. Het applaus is voor Charleston Benschop. Hard gewerkt, niet gescoord. Dat mag ook wel een keer. En voor hem komt Josie Eltedor in de ploeg. Eltedor, de Amerikaan, komt dus nu in het veld te staan... met een van zijn beste vrienden, Kles Stan, aan de kant van Anderlecht. De twee hebben veel contact per sms. Bouwen samen tegelijkertijd een huis in Amerika. Niet één huis, maar allebei één huis... Stak bij elkaar. Dat van Elterdor is eh, van horen zeggen net iets eerder af dan dat van Kleistan. En dat vindt Josie maar al te gek. Er zijn andere zaken die nu tellen. Waarom ik dit eigenlijk allemaal vertel weet ik niet. Als eh, Elterdor aan de linkerkant wordt aangespeeld voor de eerste keer weg is. En Kouyaté tegenkomt. Een harde tackle op de bal van Kouyaté. T. naar de vlakte. Een ingooi voor uh, AZ omdat T wel de bal speelde. Ingooien aan de linkerkant van het veld ter hoogte van het 16-meter gebied. Pauls heeft de bal opgepakt. En Pauls kan Martens gaan aangooien. Die zich heeft aangeboden. Die probeert in één keer door te spelen op Holmen. Maar Holmen is ook een beetje op. Heeft ook veel energie geleverd. En ik denk dat dat de reden is dat Goedmansson nu als volgende invaller bij AZ klaar staat. Elm heeft de bal te pakken. En opent naar de andere kant naar Berens. Die nog niet echt veel in de is geweest met de Schacht. En dat nu wel kan doen. Berens met de Schaar. Gaat tegen de grond. Het is geen overtreding. Bal over de achterlijn. En dus een doeltrap. Dan kan de wissel van AZ gaan komen. Dat zal ongetwijfeld Holman gaan worden. En nu is iedereen bij Anderlecht boos. Omdat de scheidsrechter in eerste instantie zei doeltrap. Maar ja, in de Euroleague staat er ook zo'n uh, assistentscheidsrechter achter het doel. Die stond er met zijn neus bovenop. Maar die zegt, nee, nee, nein, Florian Meijer, het is een ecke. Het wordt dus een hoekschop voor AZ. Neemt niet weg dat uh, AZ gewoon wel wisselt. En dus gaat Holmen nu inderdaad naar de kant en komt voor het laatste kwartier Goedmondson. Even kijken of deze hoekschop van Maarten Martens nog iets op gaat leveren. Indraaiend met links getrapt. Als uh, Eltendoor richting de eerste paal gaat lopen. de Berends bij Proto staat. De trap komt daar van Martens overal als en iedereen heen. En dus kan Berends in het strafschopprobiet nog opvangen, opnieuw inbrengen. Is het Hens? Nee van de schacht. Maar Berens krijgt de bal wel terug. Waar moet hij heen? Een overtreding gemaakt door Berends En dan levert hij dus in. 78 minuten gespeeld in Alkmaar. Nog altijd 1-0. Ronald, breng ons goed ja. nieuws. Nou ja, wat uh, zal ik eens voor goed nieuws brengen? Van de doelpunt de front en ook van niet. Want United staan nog altijd met 1-0 voor. ...tegen Ajax, ook in de 78e minuut. Nani Rooney gaat dan aan de linkerkant maar eens even een stapje terug... ...en gaat openen, helemaal naar de rechterkant. De bal is lang onderweg en kan uiteindelijk door invaller Welbeck niet worden aangenomen. Hij die dus in het veld is gekomen voor doepen te maken. Young, 21-jarig, groot talent uit eigen jeugd. Uit verhuurd geweest naar Preston North End en Sunderland. En met name bij die laatste club deed hij het zo goed dat Ferguson zei... nu ben je rijp voor mijn team. En hij heeft inmiddels al zes goals gemaakt in 19 wedstrijden. En vooral indruk gemaakt. Mag deze wedstrijd volmaken als invaller. Voorin dus naast Rooney en Hernandez. Die zo bij Tourbeurt terugzakken naar het middenveld. Balbezit voor Manchester United dat deze wedstrijd vooral wil uitspelen... In de wetenschap dat een doelpunt gemaakt in Amsterdam. Een prima uitgangspositie is voor de volgende wedstrijd. Volgende week in het eigen stadion. Ik ben benieuwd of Ajax ervoor zorgt... Dat dat stadion dan tot de laatste plaats uitverkocht zal zijn. En Ajax zal ja, met enig plezier terugkijken op deze wedstrijd. Vooral omdat het niet helemaal is afgedroogd door Manchester United. En dat het ook nog wel wat heeft gecreëerd. Zo het een en ander. Maar Ajax zou eens wat beslissender moeten zijn. Op momenten dat men voor de goal komt van Manchester United. De juiste beslissing moeten nemen. Wat volwassener, wat rustiger. Maar ja, misschien kun je dat jonge elftal van Frank de Boer wel niet verwijten. Er komt nog een jongie bij. Lukoki gaat in de slotfase invallen voor Usbilic. Uh, dat is de laatste wissel die Frank de Boer kan doorvoeren. Of het effect gaat sorteren, ja dat horen we zometeen nog wel. Voorlopig staat United nog altijd met 1-0 voor tegen Ajax. 10 minuten nog in Alkmaar. AZ staat 1-0 voor en moet nu wel oppassen... want daar komt Jovanovic langs en Suarez ook. En uh, dan is het bijna mogelijkheid voor Suarez... ...waar het niet dat Martens goed mee verdedigt. Ja, die wil natuurlijk echt winnen van Anderlecht. Martens heeft dat uitstekend gedaan, maar vervolgens levert hij hem bij Biglia. En de slotfase nadert nu, dus moet AZ gaan oppassen. Want Anderlecht zal toch uh, nu alles gaan geven om hier nog een doelpunt te maken in Alkmaar. Met Suarez, het tussendoor is goed, maar uh, dat uh, is ook het uh, ingrijpen van Moisander. Met een vliegende tackle haalt de aanvoerder van AZ de bal daar weg. Maar AZ kan de bal even niet vasthouden in deze fase van de wedstrijd in deze minuten. Dus moet er geknokt worden. Dat doet Elm nu. En zo brengt hij de bal tot bij Maher. Maher met een lange bal op Elterdor. Die heeft nog energie voor 10. En dus dwingt hij hier een ingooi af voor AZ. Elterdor die zojuist een uitstekende actie in huis had. Aan de rechterkant Berens speelde. Berens die hier wel voortdurend langskomt. Maar de eindpaas bij Roy Berens. Dat is toch een beetje het probleem de laatste weken. En als rechtsbuiten moet je toch zeggen een voorzet. Een goede voorzet moet je in huis kunnen hebben. Maar dat laat Berens toch net iets te weinig zien. Zeker ook in deze wedstrijd waar de mogelijkheden er wel zijn. Nu is hij weer lastig voor twee man. Berens knokt en knokt. Maar krijgt geen vrije trap. En dat betekent dat Anderlecht de bal overneemt. Maar weer is daar dan Martens die overneemt. En AZ kan dan gelijk aanvallend denken met uh, Maher. Die de bal naar de linkerkant legt. Naar Gudmondsson. Gudmondsson ook nog fris. Probeert er langs te komen bij Wasilewski. Wasilewski zet het blok. Obstructie, goed gezien door de scheidsrechter. En dus een vrije trap voor AZ aan de linkerkant van het veld. Een uh, meter of twintig van de achterlijn af. Zeg maar op de punt van het strafschopgebied En Elm gaat zich daar dus melden. Het kan niet in één keer. Dat is jammer voor de specialist. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat hij ook nog een goede trap in huis heeft. Om op die manier voor gevaar te kunnen zorgen. Mee naar voren. Uiteraard daar in het centrum Elterdor. Gaat ook nog een van de verdedigers mee. Nee, Zander kiest ervoor om te blijven staan. En Viergever heeft gezegd. Ja, ik durf wel. Dus Viergever is wel mee. Daar komt de vrije trap van Elm. Is scherp bij de tweede paal. Proto komt. En Proto heeft de bal overtuigend. En dus kunnen we terug naar de Amsterdam Arena naar Ronald van der Geer. 8,5 minuut nog. Ajax 0, Manchester United 1. Dat doelpunt dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden na een uur gemaakt door Ashley Young. Die al lang niet meer op het veld staat. En Ajax probeert in die slotfase. En ook van nog druk te zetten. Op die laatste linie van Manchester United. Het probeert in elk geval de arbeid te leveren. Die hoort in zo'n grote wedstrijd. Men probeert het de Engelsen nog wat lastig te maken. Zonder dat dat nou resulteert in uitgespeelde kansen. En je moet natuurlijk wel zorgen dat je achterin geconcentreerd bent. Want het tweede uitdoelpunt van Manchester United is zo goed als dodelijk. Vermeer nu. Met een lange bal richting de Jong. Die dus de vervanger is in de spits van Boulikien. Die al een flinke tijd geleden naar de kant is gegaan. En Anita, moet ik eerlijk zeggen. Doet het op die 1-0 positie. Om het zomaar eens te zeggen. Helemaal niet zo heel erg onaardig. Eriksen nu met het balbezit aan de rechterkant. Speelt Lukoki aan. Laatste invaller komt er niet bij. Of niet voorbij Fabio. Manchester United verspeelt de bal dan. Via Nani. En dan wordt er een overtreding naar nou, mijn idee gemaakt op Lukoki. Als die de bal weer verovert. Dan krijgt hij een klein tikje van Nani te verwerken. Maar dat ziet de Italiaanse scheidsrechter anders. En dus kan United verder voetballen. Zoeken naar Welbeck. Dat gaat allemaal wat onzorgvuldig. Waardoor hij eigenlijk het balbezit weer overneemt. Met Vertongen. Anita rond de middenlijn. Draait één keer om zijn as. Ziet dan dat Rooney in de buurt staat. Speelt razendsnel af naar Aisati. Die weer op zijn buurt naar de aanvoerder. Naar Vertongen. Mag wat pasjes voorwaarts maken. Vertongen. Komt nu halverwege de helft van Manchester United's goals tegen. En probeert dan maar te pasen. Ja, dat proberen is goed. Want hij vindt Soleimani actie van Soleimani gewenst. Of Boylissen. Boylussen komt aan aan de linkerkant. Kant geeft de bal terug Solemani. Ja, dat is nou een heerlijke bal voor Bulikin. En die is er in de eerste helft eigenlijk helemaal niet geweest, zo'n bal. Een hoge bal waar de jong uiteindelijk niet bij kan. Omdat hij het qua lengte moet afleggen tegen Ferdinand. Maar United verdedigt uit. Zo onzorgvuldig dat Ajax de druk erop houdt. Boylinson speelt Vertongen aan. Vertongen wil dan 5-6 meter voor het strassomgebied wel schieten. Maar Garrick steekt zijn been uit. Vertongen is de bal kwijt en moet nu razendsnel terug. Omdat Manchester United er probeert uit te komen met Rooney. Die wacht eventjes. Balletje aan de voet tot er wat assistentie is. Besluit dan verder die aanval niet door te zetten. United speelt verder rond. Dat uh, gebeurt op aangeven ook van Ferguson. Die... Langs de kant staat te wijzen. Rooney, Fernand, Hernandez en dan uh, zit Van Rijn ertussen. En kan Ajax eruit via Aysati. Zes en een halve minuut nog. De grote vraag is: gaat Ajax nog een goal maken tegen Manchester United? Maar eerst haalt maar Jeroen. Waar Elte door doorgaat en in één keer schiet. Oh, dat scheelt niet veel. De bal gaat de meter naast. Maar dan denk ik dat er al gefloten is uh, door de scheidsrechter. En dus had een eventueel treffer voor AZ niet geteld. 85ste minuut. AZ staat met 1-0 voor. Het had zomaar 1-1 kunnen zijn. Want die ene kans waar we het al over hadden. Die ene kans die altijd komt. Die was daar dan ineens voor Anderlecht. Een voorzet van Bocani die voor het doel kwam. Daar stond Gillette. Die kopte eigenlijk best goed. Hij kon niet anders dan uh, zijn hoofd vol tegen de bal zetten. De bal ging recht op Esteban af. Die met moeite uiteindelijk kon redden. En dat was dan de grootste kans voor Anderlecht om toch nog tot een uh, gelijkspel te komen hier. Tenminste de grootste kans tot nu toe, want de ploeg uit Brussel heeft nog een minuut of vijf. Maar zoals gezegd, het zou volstrekt onverdiend zijn als Anderlecht hier tot een gelijkspel zou komen. AZ had al veel meer moeten uh, maken dan die ene treffer. Balbe zit voor AZ achterin met Viergever. Viergever terug naar Esteban. Esteban trapt richting Goodmanson. We gaan naar de Amsterdam Arena, naar Ronald van der Geer. De Ajax-illusie is ten einde wat betreft deze avond naar vijf... 85 minuten is het Hernandez die de goal maakt. Wat een perfect uitgevoerde counter... Met een hoofdrol voor die invaller Welbeck. Want hij wordt aangespeeld en hij troeft op snelheid gewoon vertongen af. Die komt namelijk wel inglijden. Maar Welbeck handelt sneller. Geeft de bal aan Hernandez in de as van het veld. Die naar de linkerkant Rooney. En dan loopt de Mexicaan zelf door. En krijgt hij de bal van Rooney weer op maat terug. En hoeft hij hem alleen nog maar onder vermeer door te schuiven. Er zit de Ajax er nog wel aan. Maar kan niet voorkomen dat Manchester United zijn tweede doelpunt maakt van deze avond. En eigenlijk er wel voor zorgt dat die wedstrijd in Engeland... Een beetje gedegradeerd wordt tot een formaliteit. Lang zag het er naar uit dat Ajax stand zou houden. Dat de marge klein zou blijven. En dat United het verder wel goed vond. Maar deze uitbraak: counteren met een hoofdletter C. En uitgevoerd uitstekend. Doelpunt van Hernandez zorgt ervoor dat er een nieuwe tussenstand is. Met nog 4,5 minuut. 2-0 in het voordeel van Manchester United. Hebben we hebben dan ook van Bol meer gezien, Jeroen. Ja, het moet gek lopen als die return tussen Anderlecht en AZ een formaliteit zal zijn volgende week. Het is 1-0 voor AZ. En met die stand is er natuurlijk nog alles mogelijk. AZ speelt top vanavond, maar is slechts tot 1-0 gekomen. Een aardige uitgangspositie, maar daarmee ben je er nog lang niet. AZ dat wel een hoekschop krijgt nu in de 87ste minuut. Een hoekschop die getrapt gaat worden door Maarten Martens voor het vak van zijn voormalige fans, die van Anderlecht dus. De zevende hoekschop van AZ. Waar Anderlecht er nog geen één heeft gehad. Iedereen staat en springt voor AZ in het stadion. Als Anderlecht uh, moet verdedigen. Martens trapt. Overal is iedereen heen. Achterin opgevangen door Berens. Berens speelt op Gutmansson. Gutmansson haalt de bal er even uit. Naar uh, de linkerkant. Naar Paulsen. Paulsen terug naar Gutmansson. Die geeft dan over de grond voor. Daar kan uh, T rustig wegtrappen En Gutmansson moet zich dan haasten om uh, de bal binnen te houden. Dat lukt met wat geluk. Sterker nog, het was uh, Biglia die de bal binnen hield. Maar dat deed hij wel in de voeten van een AZ-speler. Dus kan AZ verder met uh, aan de rechterkant Martens. Martens die op zoek zal gaan naar zijn linker. Voor het doel zwaait Eltendoral. Of gaat Martens zelf schieten? Hij schiet zelf. En Proto moet redden in de korte hoek. Verrassend geschoten door Martens. Proto heeft hem met zeer veel moeite. AZ nog altijd in balbezit en kan dus verder gaan met aanvallen. Aanvallen met beleid. Daar komt de volgende voorzet. Nu van Berens achterin. Goodmanson met een hooggeven been. Dat is een gevaarlijk spel. En dus blijft het 1-0 in de 88ste minuut. Ja, wat moeten we er nog van zeggen in de Amsterdam Arena, Ronald? Is het stil? Is iedereen naar huis? Of uh, blijven ze toch zitten om Manchester United te, te bekijken? Men uh, gaat zo langzamerhand naar huis met het idee van... Joh, die file, daar kunnen we misschien uh, maar beter voor zijn. Manchester United probeert er nog eens een keertje uit te komen. Ajax heeft toch wel een dreun te verwerken gekregen met die tweede tegentreffer. Daar is uh, Rooney Rooney in het zas Oh, probeert het met gevoel. Ja, kan fantastisch voetballen. Hij maakt de afgelopen weekend de twee goals tegen Liverpool. Twee in overwinning. Nu probeert hij met re het rechterbeen die bal over Vermeer te krullen. Ja, het is uh, uiteindelijk uh, niet gelukt. De bal is over de goal van uh, Ajax heen. En Vermeer heeft een doeltrap genomen. Geeft de bal maar eens mee aan Alderwereld. Alderwereld kan naar Anita. Maar het gaat naar Eriksen. Eriksen, Lukoki. Probeert Ajax nog een goal te maken. Het zou leuk zijn voor het publiek dat wel blijft zitten. Maar ja, dan zou je toch iets zorgvuldiger moeten combineren. Nu loopt het eigenlijk vast. Een combinatie tussen drie man. Lukoki, de jong en Eriksen loopt vast op Fabio. En uiteindelijk speelt hij. De bal maar eens terug naar de Gea. Nog anderhalve minuut. Spanning heeft deze wedstrijd niet meer. Het is een beetje doodgeslagen in de Amsterdam Arena als United via de Gea een lange bal loslaat richting Nani. Verdedigd in dit geval door Boylissen. Boylissen vertongen, vertongen Anita. En Anita geeft een breedte op al de wereld. Hier geen spanning, misschien nog wel bij jou Jeroen. Nou het is uh, wel spannend, maar dat heeft niets te maken met uh, een rollende bal. Zoals gezegd het was juist Goodmanson met een hooggeheven been. Die, die uh, schoen van Goodmanson kwam in het gezicht bij, ik dacht, Wasilewski. Wasilewski heeft uh, lange tijd op de grasmat gelegen. Met een wond aan het hoofd. zag er ernstig uit. Hij uh, staat nu wel op. Overigens heeft de scheidsrechter nadat hij zag dat dat dus, uh, een behoorlijke wond was. Uiteindelijk nog geel gegeven aan Gudmundsson. Dat had hij denk ik anders niet gedaan. Maar Wasilewski moet nu naar de kant met een bebloed hoofd. En wordt dus ook gewisseld. Odoi komt voor de laatste minuten van de wedstrijd. In plaats van uh, De Pool. De Paul die sowieso zijn avond niet heeft. Want uh, voortdurend. Is hij Paulsen tegengekomen. En voortdurend heeft hij ook nummer 15 gezien. Daar droomt hij vannacht nog van. Nummer 15, het rugnummer van Paulsen. Die hij dus voortdurend moest laten gaan. Bal nu diep op uh, Suarez. Maar die kan er niet bij. Als we kijken naar de gele kaart. Heeft Marcellus er één gehad. Gutmolson dus bij AZ en bij Anderlecht. Suarez en Bokani. Dat heeft uh, verder geen gevolgen overigens. Als de extra tijd ingaat. En de extra tijd bedraagt dan vier minuten. En dan vraag ik me af of dat moment met... Uh, onze vriend Wasilewski daar ook bij geteld is. Want die heeft toch wel even gelegen. Als AZ dus nog vier minuten heeft om of de 1-0 te verdedigen, Of misschien toch stiekem te loeren op een tweede. Want dat zou ook zomaar kunnen. Anderlecht lijkt te zeggen. Nou wij houden het bij deze 1-0. We gooien het dicht achterin. En dan proberen we dat in Brussel waar we sterk zijn wel op te lossen. Maar aan de andere kant, AZ nou niet de meest gelukkige is als het gaat om Europese uitwedstrijden. Thuis goed, AZ uit, meestal niet zo, zeker de laatste jaren niet. Lange bal naar voren van Odoi richting Bokani. Bokani wint het duel wel, maar als de scheidsrechter ziet dat het niet echt voordeel is... geeft hij toch een vrije trap aan Anderlecht vanwege de tackle op, Boka op de Odoi, die invaller... Een tackle die te hard was van Gudmundsson en dus een vrije trap. Daar gaat de doelman komen. Niet om mee te gaan naar voren, gelukkig niet. Nee, daar heeft AZ slechte ervaringen mee. Maar hij gaat wel de vrije trap nemen. 10 meter voor de middenlijn. Hij is dus ver uit zijn doel. Gaan niet al te veel spelers van Anderlecht mee het strafschopgebied in. Maar iedereen van AZ gaat voor de zekerheid toch terug als daar de lange bal komt van Proto. Esteban twijfelt of hij moet komen. En dat is eh, niet zo handig. Want twijfel is meestal niet goed als daarna Zander en Marcel weghalen, Eltendorf verlengt. Berens er wel achteraan gaat. En er wat paniekerig nu weggeschoten wordt door de schacht. De bal gaat over de zijlijn. En dus kan AZ gaan gooien. Hoe lang nog? 2,5 minuut. In de extra tijd. Het wordt nu toch behoorlijk spannend welke kant dit nog opgaat. Omdat Anderlecht toch ook loert op die ene tegenstoot. Die ene tegenstoot die ook altijd kan vallen in de extra tijd van de wedstrijd. De schacht komt nog een keer weg en dus mag AZ weer gaan gooien. Als het publiek er behoorlijk achter staat. En de ploeg van Verbeek nog een keer aanmoedigt. Berends naar Elterdoor. Eltendoor tussen twee mannen in. Is natuurlijk lichamelijk sterk, maar kan het balbezit niet houden voor AZ. Bal over de zijlijn. En dus kan Anderlecht gaan gooien. De schacht heeft de bal gepakt. En de schacht maakt niet echt veel haast. Dat is toch opvallend. Dat geeft toch ook aan dat uh, die 1-0 voor Anderlecht... nou niet het grootste probleem is, denk ik. Zo zal de ploeg er niet over denken. Zeker niet in de nemen dat uh, het veel meer had kunnen zijn... als hij Zet de kansen beter had. Maar nu, Gillette komt er niet langs bij Paulsen. Die ook druk naar voren geeft en dus een nieuwe ingooi. Voor Anderlecht een uh, meter of 10 voor de middenlijn. Daar gaat Odoi zich uh, mee bemoeien... Oudui, Belg 23 nieuw dit seizoen bij Anderlecht gekomen van sint truiden die hier opnieuw kopt en Biglia aanspeelt. Biglia in duel met Martens. Biglia wint dat, maar Elm zit er tussen en schiet de bal dan maar op goed geluk naar voren. Eltendoor is een Amerikaan en die geven nooit op. Gaat er dus achteraan en zo krijgt hij een vrij trap tegen omdat hij een duel geeft. Nog een minuut ruim in de extra tijd even nog naar de Amsterdam Arena Ronald. Halve minuut nog en dan uh, is het uh, klaar. Dan zal Ajax deze wedstrijd met 2-0 verliezen. Goals van Young na een uur. En uh, 85ste minuut de goal van Hernandez. Er is nog één moment geweest van Soleimani. Uitgeleidertje van de Gea. Bij een uh, doeltrap in de voeten van Soleimani. Die aannam. Stapjes voorwaarts zetten. Maar uiteindelijk de bal over de goal van Manchester United liften. Het was uh, Ajax zien het spel vanavond best gegund om een doelpunt te maken. Het was uh, bij tijd en weile volwassen. En een stuk beter dan in de competitie. Maar ja, uh, de focus was uh, prima op Manchester United. Maar ja, uh, je komt uiteindelijk... ...toch tegen deze ploeg tekort. En dit wordt dus een uh, nederlaag van 2-0. Nu is die definitief, want Rocky fluit af. De slotfase bij Jeroen in Alkmaar. Halve minuut nog met een lange bal richting Elterdor. Het zou zo mooi zijn als AZ er nog eentje bij wist te maken. Maar ik denk niet dat het er nog in zit. 20 seconden en Proto heeft de bal. Proto met een uh, lange trap naar voren richting Bokani. Oplet AZ daar. Doe je zelf niet tekort door er in de laatste seconde van de wedstrijd nog tegenaan te lopen. Als AZ overneemt en er misschien nog één keer uit kan komen. Het wordt de allerlaatste aanval van de wedstrijd. Met nog vijf seconden, maar de bal van Maher op Berends is te hard. Florian Meijer kijkt op het horloge en fluit af. Verbeek geeft applaus. De toeschouwers hier applaudisseren en juichen. Want AZ heeft het echt uitstekend gedaan vanavond. Het wint met 1-0 door een goal van Maher... In de 35ste minuut. Het heeft kansen gehad op meer. Maar het zat er uiteindelijk niet in. Dat is het enige wat AZ zichzelf kwalijk kan nemen. Dat het geen grotere overwinning is dan de 1-0 die nu op het scorebord staat als eindstand. AZ kan met een goed gevoel afreizen naar Brussel. Maar nog niet helemaal met een gerust gevoel. Want 1-0 is ook een stand waarmee je kan zeggen het is nog niet gedaan. Maar de eerste slag is gewonnen door AZ. 1-0 in Alkmaar. Zij, Jeroen Elshoff, AZ, Anderlecht dus afgelopen. En Ajax, Manchester United ook straks nog de wedstrijden van PSV en Twente. Er was nog een Nederlandse doelpunt te maken vanavond. Schalke 04 speelde uit bij Victoria Pilsen met 1-1 gelijk. En u raadt het al, klaas-Jan Huntelaar maakte het doelpunt van Schalke. Ondertussen wordt er getennist in Rotterdam het ABN amro toernooi dag 4. De tweede ronde tussen Juan Martín Del Potro en Karel Beck. Mark Brasser, leuke wedstrijd. Nou, ik weet het niet, Henry. Het is, uh, ja, nee. Een beetje vlees ja. nog vis. Nee, ik zit niet echt op het puntje van, uh, van mijn stoel. Het is een, ja, een echt baseline-duel. Maar er worden toch wel heel veel fouten gemaakt. Ook door Juan Martín del Potro. Argentijn begon goed. Uh, had wel bij een stand van 3-0 in zijn voordeel een medische time-out nodig. Wat er precies aan de hand was, is me niet helemaal duidelijk. Maar hij had in ieder geval problemen met zijn luchtwegen. Er ging wat in zijn neus, wat vloeistof in zijn neus. Misschien is hij wat verkouden. Of heeft hij wat last van de airco. Zit de boel wat dicht. Nou, Het werd geprobeerd om dat wat, wat, wat open te maken. Het kan ook zijn dat hij misschien een bloedneus had of zo. Nogmaals moeilijk te zien. Hij kwam 4-0 voor Del Potro dus heel veel last dat hij er niet van. Maar ja, hij liet op een gegeven moment toch die Karel Beck, een speler van buiten de top 100, een qualifier liet hij toch weer terugkomen in die eerste set. Het werd 5-2, het werd 5-3 het werd 5-4. Nou, zojuist heeft Juan Martín Del Potro die eerste set dan wel met 6-4 gewonnen. Ja, in topvorm is de Argentijn nog niet. Hij speelde veel beter in zijn eerste ronde. Hij werd meteen in zijn eerste ronde getest tegen Mika Lodra. Geweldige wedstrijd was dat. Misschien wel de mooie de wedstrijd tot nu toe van het toernooi. Een lange drie-setter. Daarin speelde niet goed. Maar dat heeft hij vandaag niet. Misschien heeft het te maken met dat hij, ja, dat hij niet helemaal fit is. Dat hij misschien wat verkouden is. Ja, en dat dat zijn spel beïnvloedt. Maar ja, af en toe dan, ja, dan, dan komen die, die, die, die krachtige, die powerslagen met die voorhand. Die mokerslagen van hem. Ja, af en toe scoort hij ermee. Maar toch ook vaak ja, maakt hij daar fouten mee. Ook met zijn backhand. Het is gewoon een wedstrijd. Ja, waarin, ja nou, geen hoogtepunt in ieder geval, Henry. Maar goed. Juan Martin del Potro heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Ja, hij zou hem normaal gesproken natuurlijk in twee sets zou hij moeten winnen. Ik bedoel, die Karel die Beck, ja, die, die, die jongen die heeft zijn, zijn beste tijd, had hij al eh, 2005, 2006, zo'n beetje. Toen was Carl Beck op zijn top. Hij, hij, hij mocht niet eens aan dit toernooi meedoen, komt uit het kwalificatietoernooi. Ik zei het al, mag eigenlijk geen probleem zijn voor Del Potro. Dus misschien dat hij zijn niveau in de tweede set iets op kan krikken. En dan, hij, hoeft, hij hoeft niet eens zo briljant te spelen om deze Karel Beck hier in twee sets eraf te slaan. Kijken of hem dat gaat lukken. Hij heeft de eerste set dus gewonnen. Een lange eerste set, ruim 50 minuten, bijna een uur geduurd. Dus de eerste set komt Natuurlijk ook mede door die, door die medical timeout, zeg maar. De eerste set, dus 6-4 in het voordeel van Del Potro. Dit zijn de uitslagen van vanavond tot nu toe in de Europa League. Locomotief Moskou tegen Atletiek de Bilbao 2 Lazio tegen Atletico Madrid 1-3. Red Bull Salzburg met metalist Gark of uh, Garkief, moet ik zeggen, 0-4. En Victoria Pulsen tegen Schalke 0-4-1-1. Bijna afgelopen. De Dying Seconds. Legia Warschau tegen Sporting Portugal 2-2. En de beide Nederlandse wedstrijden. Die kon u live horen de afgelopen uren. Ajax-Manchester United 0-2 en AZ tegen Anderlecht 1-0. Dan straks om 5 over 9 nog een hele serie wedstrijden. Met ook daarbij weer twee Nederlandse clubs. PSV speelt uit. In in Trapzon in Turkije tegen Trapzon-spoor. die Houtkamp met een sterke opstelling voor PSV? Uh, nou, niet, niet de allersterkste, zeg maar. Omdat Wijnaldum uh, wel heel is, om het zo maar te zeggen. Hij ruikt uh, vorige week geplasseerd. Maar hij kan uh, wel spelen, maar zit op de bank. Zijn vervanger uh, is Atiba Hutchinson. Overigens, wat een genot is het om hier te komen. Ik hoor veel uh, berichten uit Nederland over wegpartijen en dat soort dingen... Trapson is een ontzettend leuke, eh, vriendelijke stad met vriendelijke mensen. We werden hier, toen we met de bus aankwamen, eh, welkom geheten. Niet alleen door de club, maar ook door mensen gewoon op straat. En ook de hele dag. Mensen die vragen, wat, wat denkt u ervan? En gaat Trapson winnen? En als je dan zegt nee, dan blijven ze toch nog vriendelijk. Niet te geloven. Uh, wat dat betreft, in, aan de Zwarte Zee, waar het 5 graden is, moet PSV het opnemen tegen de, de Zwarte Zeestorm. En ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat uitpakken. Want het is hier een gekkenhuis. Een heerlijk stadionnetje met 23.000 mensen. Allemaal met uh, paars-blauwe uh, vlaggen gehuld. Uh, 40 meegereikte PSV-supporters. En PSV dus met Isaacson, met Manolev, Marcelo uh, achterin. Met uh, uh, natuurlijk de Rijk en Willems. Willems die zal wel uh, kijken naar de enorme herrie. die hier uh, staat uh, te gebeuren. al voor de wedstrijd. En ik ben benieuwd hoe hij zich houdt als uh, linksback. Middenveld met Stroopman, Hutchinson en Toivonen. En de spits is natuurlijk. Maar aan de linkerkant, Dries Mertens. En aan de rechterkant, omdat Labiat nog altijd geblesseerd is, speelt Jermaine Lens. En aan de andere kant bij Trapsonspoor weinig echt bekende spelers. Of het moet Halil Altien top zijn. Hij is uh, de, de grote man. ex Schalke heeft onder andere met uh, Fred Rutte nog gespeeld bij Schalke toen Fred Rutte daar coach was. En samen gespeeld met Engelaar, die er helemaal niet bij is bij PSV. Andere bekende naam is Paulo Henrique, ex-Herenveen. Maar hij zit op de bank. Zo dadelijk om kwart voor nou, vijf over negen moet ik zeggen. Vijf over tien hier in Turkije. De wedstrijd. Trapsels voor AS Sterre. PSV uit Eindhoven. Ietsje dichter bij ons huis. In Boekarest om precies te zijn speelt FC Twente de nummer vijf van de eredivisie. Zal meteen uit tegen Steaua. Bas Ticheler, met welke elf? Um, goedenavond Henry. Met dezelfde elf als wel mee... Uh de afgelopen vrijdag voetbalde tegen Herakles. Daar zit er geen verrassing in. Dat kon ook eigenlijk niet, want er zijn wat blessures. Tidali en Landsaat niet beschikbaar. En waar iedereen eigenlijk gehoopt had op in ieder geval de aanwezigheid hier in Boekarest van Wesley is zelfs dat niet gelukt, want hij heeft toch nog te veel last van de enkel en is in Nederland gebleven. Wie dan wel, voor de mensen die niet alle opstellingen van Twente van de afgelopen jaren uit hun hoofd weten. Wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen overigens. Michailov in het doel uiteraard dan vanaf de rechterkant. Cornelissen, Wisscherhoff, Douglas en Rosales. Een middenveld met Brahma, Fer en Willem Jansen. En de voorhoede met Chadli, Luc de Jong en Ola John. De laatste twee dus in de voorlopige selectie van Oranje. En vooral voor Ola John was dat dus een daverende verrassing. Ja, als we dan toch over sfeer praten, Bas. En die zegt het is gezellig in Trapzon. Hoe het in Amsterdam is, vooral om het stadion heen dat weten. Hoe is dat bij jou daar in Roemenië? Het stadion is het gezellig, maar koud. Heeft het de afgelopen uren gesneeuwd. Het is een uh, graad of 5-6 onder nul. Het zal er wel iets kouder worden, maar het stopt in ieder geval met sneeuwen. Gaan weg de wedstrijd. Uh, wat ik heb gezien van Boekarest was het erg gezellig. Maar ik heb wel begrepen dat een aantal fans van FC Twente... in een kroeg hebben gezeten vanmiddag in Boekarest. Die werd bestormd door Roemeense ja. Nou ja, zeg maar hooligans... En dat daar toch wel behoorlijk wat gegooid is met spullen. En dat die supporters nu ook weer terug naar hun hotel worden begeleid door de politie. Kortom, Dat is ook niet altijd even gezellig geweest. Nee, laten we hopen dat het allemaal goed komt. Zometeen de wedstrijd. We zijn er natuurlijk rechtstreeks bij. Bij die van Twente en die van PSV. En ook nog meer tennis. Graag tot zo na het nieuws. NOS de land. Op één. Dan kom je tot...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 In Twee Dingen praat ze morgenavond over de gebeurtenissen in Syrië deze week... en hoe haar eigen leven is veranderd sinds het uitbreken van de Arabische lente. Petra Stine, morgenavond tussen acht en half negen in Twee Dingen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u vandaag reclame gehoord voor een NSU, een DKW, een Messerschmied... een Simca of een DAF met zijn pienteren pookje...